Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Dit is Juri Stubinitsky met het NOS-journaal. De Japanse premier Kan en zijn Chinese ambtgenoot Wen Jiabao hebben elkaar gisteravond op de Europees-Aziatische top in Brussel kort gesproken. Het was de eerste ontmoeting tussen de beide leiders sinds de botsing van een Chinese vissersboot met twee schepen van de Japanse kustwacht, zo'n vier weken geleden. Het incident leidde tot een diplomatiek conflict tussen Japan en China. De Japanse premier Kan zei na de ontmoeting met de Chinese premier dat is afgesproken om de betrekkingen te verbeteren. De president van Chili verwacht dat de opgesloten mijnwerkers eind volgende week naar boven worden getakeld. Volgens president Pinera gaat het verbreden van het gat naar de 33 mijnwerkers sneller dan gedacht. Als de mijnwerkers op 700 meter diepte worden bereikt, worden ze met een soort capsule naar boven gehaald. De president hoopt ze dan persoonlijk te kunnen begroeten voordat hij eind volgende week begint aan een rondreis door Europa. De mijnwerkers zitten nu al 60 dagen vast nadat een mijnschacht was ingestort... In Californië zit een 81-jarige man vast voor de moord op zijn kamergenoot van 94. De twee lagen in een revalidatiecentrum na een heupoperatie in Santa Ana. De man van 81 zou zich hebben gestoord aan zijn kamergenoot omdat hij Vietnamese liedjes zong. Hij sloeg hem meerdere malen met een ijzeren stang op zijn hoofd. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De dader van 81 kan worden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In Weert zijn gisteravond op straat een dode en een gewonde man gevonden. De politie vermoedt dat de gewonde iets te maken heeft met de dood van de andere man. De gewonde werd een straat verderop gevonden en in het ziekenhuis gearresteerd. Het is nog niet bekend wat er precies gebeurd is of wie de mannen zijn. Dan nog het weer. Vannacht is het met 12 graden behoorlijk zacht. Overdag droog en wisselend bewolkt. Het wordt zo'n 20 graden.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 Bye.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 you.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 6.9 ZFN Be angry I'll be back with you real soon down to London to be